Dan gaan we nu naar de Egyptische afdeling. Heb je een entreekaart? Anders kom je niet door het poortje. Ga na het poortje door de glazen deuren en dan gelijk rechts. Daar begint de Egyptische afdeling. Druk nu maar op pauze en als je op de afdeling bent, weer op play.